Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door de onrust over procent in vanwege zijn grote belangen in Italië. De bank heeft 7,5 miljard euro aan Italiaanse staatsobligaties. De AEX sloot met een verlies van 1,9 procent. Op de beurzen wordt gevreesd dat de schuldencrisis zich naar Italië uitbreidt. De Italiaanse economie draait goed en Italië heeft geen hoog begrotingstekort, maar wel een hoge staatsschuld. Ook is er twijfel over het doorgaan van de bezuinigingsplannen van de regering Berlusconi.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 De toegangskaarten voor de opening van het herdenkingsmonument van de aanslagen van 11 september waren binnen een mum van tijd uitverkocht. In een paar uur tijd werden ruim 11.000 kaarten verkocht. Het monument gaat op 12 september voor het publiek open op de plaats waar de Twin Towers stonden. Een dag eerder kunnen nabestaanden en overlevenden van de aanslagen het monument bezoeken. De herdenkingsplek bestaat onder meer uit twee grote vierkante waterbakken met watervallen en zo'n 400 bomen.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 Wij weten het wel, wij weten het wel. Ten, we gaan aftellen en we gaan nine, zo lekker beginnen met Coldplay over een paar seconden. Eight, Geniet ervan 7, 6, 5, 4, 3, To the knees in the cup I got my red clothes on I shut the window Uh, ja nou, dit, is, dit zijn die voor jou, geloof ik Is dat voor mij? Let op, hè, dan komt hij. Het is een heel lekker liedje Ik denk, deze had ik echt zin in, weet je wel En dan krijgen we dit twee, twee, En dan kapt hij ermee een beetje, een beetje jammer, ja. hè uh, Nou ja, het is wel een mooie tijd, want het is kwart over uh, over Ja, maar waar is het tijd dus, uh, voor? Het is, ja dus ik, ik was, was <laughs> toch helemaal aan het settelen Ik zat nog te zoeken wij zijn een beetje aan het zoeken naar onze eigen uh, radiologootjes. Oh, dit is hem niet. Ja, we zijn, we zijn namelijk voor plan om uh, polo's te gaan uh, te borduren. En ook uh, voor uh, cadeaus weg te geven als ja, prijs. Ja, als prijs, want uh, we zeggen het wel de hele tijd. Maar we gaan het waar? ook waar maken Er <laughs> komt eigenlijk niks van waar Het is tijd voor de laterastopper Nee, het is tijd voor nee, de ramen waar toch We hadden dat toch Is dat om... omgedraaid We hebben het omgedraaid Ik weet het niet meer nou, Trouwens, heb jij het klaarstaan dan voor ramen maar. Uh, Ik heb het niet klaarstaan, maar ik kan het wel even opzetten Nee, maar ik heb de laterastopper, heb ik wel Oké, okay, nou <laughs> uh, ga jij maar, Doe jij maar Ja, want lekker. we hebben weer een hele leuke Uit de krochten van de keuken van de Lateras restaurant Heb ik een heel leuk nummertje en uh, het is van uh, Tine Stulp. Tine <laughs> Volgens mij. Eens even kijken. Tine Stulp. Tine Stulp. Dat schijnt daar heel bekend te zijn. Ik, uh, ja hier. Tine nou. Stulp. Rock omhoog. Rock met ro ro teksten. Ro rock met CK. Dus het is, uh, is, het een beetje Rocky Ik no? heb het nog helemaal niet geluisterd. Jij nog helemaal <laughs> oh, dat wordt spannend. <laughs> ik heb verhalen gehoord. Dat ze echt Ik uh, kan dit helemaal niet op de radio. <laughs> ik, ik vind het zo knap. Want ze zeggen ja, Tine Stulp moet je doen. En ik sta dan dus op, in die keuken van wie is Tine Stulp? Ja, ja, die kennen we hier in de omstreek. En dan zit ik op bij het personeel. Zitten. Ja, ja, wat ga je nu weer als later? Want allemaal collega's kennen het nou allemaal. Ja, natuurlijk. En uh, ja, welke ga je nu doen? Ja, uh, Tini Stulp of zo. Oh ja, Tini Stulp, doe je rok omhoog? Of uh, die andere? <laughs> en dan hoor je alle hebben er nog één? Ja. <laughs> en dan hoor je die andere uh, collega van me. Ja dat weten we nog niet, daar zijn we nog niet over uit Ik van waar hebben we het over, weet je dus, dit zijn echt, dit zijn een beetje de leukste nummers Net zoals Buddy Badpak, die ja. is uh, ook helemaal die, Oh, die, die, die, die wordt al gedraaid op uh, verschillende radiostations Dus we gaan, het lekker, hele land. Uh, wij gaan lekker naar Tine Stulp luisteren En uh, we zijn zo direct uh, terug, terug met, met het uh, doornemen Nee, naar het doornemen van dit nummer Wat wij er nou van vonden Oh ja, dat oh, wil ik natuurlijk, wel ja, is goed Tine Stulp, dan komt ie 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 9, 10, 11 o'clock, je bent een lekker wife Lekker dansen of wij een beetje we gaan een rok omhoog naar de regenboog, regenboog. Rok omhoog, rok omhoog, rok omhoog naar de regenboog. Rok omhoog, rok omhoog, rok omhoog, omhoog naar de regenboog. Ik zeg hop, hop, hop, duggen het laddertje nog. Regenboog. Ik zeg hop hop hop, teuggen het ladertje op. Sorry. nog. Sorry. Het allemaal mocht teuggen, zo'n gitaar. Maar als dat ik hier als een zoutpilaar. Nou ja, rood. Ik zeg hop, hop, hop, teuggen het ladderje op. En wie is er hier lam bij de fan? Dat is een dans die ik niet ken. Maar wel, rok omhoog, rok omhoog, rok omhoog naar de regenboog. Ik zeg hop, hop, hop, tuig het er op. Seizoen. Dan kan je het de hele dag buiten doen Als je meer geen Harry maakt En die zo met je botten krijgt Maar hou je rock omlaag In ik zien ze dat graag Wat een leuk einde Hoe vond, je hem? Hoe vond je hem? Ik vond hem wel heel gezellig Ja? Ja ik, ik vond het apart. Het is echt zo'n uh, Tienis Tilp uh, nummer. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ja. En uh, ik heb er eigenlijk niet, niet veel woorden voor. Ik vind het heel <laughs> apart. <laughs> ja, dit, ik denk niet dat, het echt, dit, dat dit echt een hit gaat worden. Nee, het, de, het is net even, even lang zijn, net even te langzaam. Het is een beetje Achterhoeks. Ja. Een beetje Boers was het een beetje. beetje van... Uh, nou, het is een beetje, beetje in ieder geval een, een Zwarte Kousendorp. Uh. <laughs> Achtig iets. <laughs> Oké. Okay. Maar eh uh, ja, dat was dus eh. Uh, is stil op. We gaan lekker verder met uh, de volgende nummers. Met de ja. uh, bluff blauwe ruis. Eh, uh, zullen we dat doen gewoon? Moeten uh, ja. ja, we niet even. Ja. Ja, doen we het gewoon? Ja, we doen, doen we het gewoon. Wacht, ja, ook oh, kijk ja. Nou, we gaan lekker naar bluff luisteren. Tot zo, met de ruime maar. Nee joh, hij moet nog uh, vet lang. Nog één minuut. Oh, en dan luisteren we nog even. Geniet ervan. Kent u hem al, mensen? Heb u deze? Hamburgers met korting. Het wordt nu echt te dol. 50% korting. Het is wel heel raar, maar waar? Hamburgers met korting. Oh, oh, oh. met korting. Terwijl we dit leuke nummer op de achtergrond hebben als filler. ...hebben wij ook natuurlijk weer leuke ramenware dingetjes. Ja. Deze is voor onze lieve Joost. Oh, <laughs> is die voor onze lieve Joost? Die houdt van Ajax. Fijn dat je het even mee, ja, mee deed. Ja, maar meer van AZ volgens mij. Nee, nee, nee. Ik ben Ajaxie. Oh ja, gelukkig wel. Goed. <laughs> kan alsjeblieft die film veranderd worden. Ik ben hier <laughs> helemaal gek van. Is niet leuk? Nee, ik doe maar de gewone normale ramenware dingetjes. Nee, wacht. Ho, ho, ho. Ho. Oh. Komt-ie? Ja. Ja, dat is beter. Ha. wacht hem. Goed, nou kan ik het weer. Ajax heeft geen merkrecht op rood-wit. De merkregistratie van het rood-witte voetbalshirt van Ajax is ongeldig. Dat heeft de rechtbank deze week bepaald in de zaak die Ajax had aangespannen tegen een man die zonder toestemming ajax souvenirs verkocht. Volgens de rechter voldoet de merkregistratie van Ajax uit 1996 niet aan de technische eisen die in Europa aan een keermerk worden gesteld. De voetbalclub won de rechtszaak tegen de verkoper uiteindelijk wel, omdat die ten onrechte de indruk wekte dat het om een officiële Ajax-product product ging. Uh, toch is de zaak een groot verlies voor de club, stelt uh, merkenbureau uh, Schiever. De ge uh, gevolgen kunnen immens zijn, immers... Ajax raakt hiermee de exclusieve merkrecht op het design van zijn shirts kwijt. Sinds de uh, Libertel-uitspraak van 2003 van het Europese Hof... moeten keurmerkregistraties voorzien zijn van een kleurcode. Registraties zonder deze code zijn in principe ongeldig. De registratie van het shirt van Ajax stamt uit 1996. Aha. Vind ik leuk? <laughs> klik, klik, tweet, tweet. Ik heb, uh, ik heb hier nog eentje. Het is een heel bijzonder feitje. Het nummerbord van de auto eist twee insectenlevens per 10 kilometer. Wow, nee! Holy shit! Wow! Hoor je het? Wow. Uh, in Wageningen, een Consortium onder leiding van Wageningen University... ...heeft de uitkomst bekendgemaakt van de Splash Teller. Met de teller wilde men in inzicht krijgen van de hoeveelheid dode insecten... Die op een kentekenplaat vonden na een autorit. Ja, ja, in totaal zijn er in anderhalve maand tijd meer dan 17.000 gesplatte insecten geteld. Een analyse die hierop losgelaten is, laat zien, hoe, laat zien dat er per 10 kilometer gemiddeld twee insecten de dood vinden. Op het nummerbord. Automobilisten die in Zeeland, Groningen en Friesland hadden het grootste aantal gesplette insecten. Cool. Maar nou, kan je tenminste ook doorrijden ja, ja. in het centrum. Uh, in de Randstad kan je niet doorrijden. Nee, daarom. Oh ja, dat heb ik ook toen gehoord. Is voor oh, ga je, oh, is er, krijg, mag moet ik dat Go nou weer doen? Gooi door? die er even onder. Het is door. Je mag ook tot de helft lezen. Ik, nou, ik Hij kijk is op, op, op het tot nieuws ik geweest. Ik, uh, ik heb er uh, niks van gehoord. Maar uh, in de 45-jarige Leidenaar is donderdag 7 juli om half tien uh, uur aangehouden. Wegens uh, gevaarlijk rijgedrag en het Overschrijden van de maximum snelheid met meer dan 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Agenten reden over de Haagweg en moesten bij de kruising met een witte single stoppen om tegemoet komende verkeer, waaronder de Leidenaar voorrang te verleden. De leidnaar nam met hoge snelheid en piepende de banden de bocht naar rechts op de midden op de Malibaan op te rijden. Hierdoor, hierop zijn de agenten de bestuurder uh, gevolgd en zagen hem zijn snelheid verhogen. De verkeersdrempels op de Malibaan nam hij met dezelfde snelheid waardoor de wielen loskwamen van de weg. Cool hè? Ja. Zo, ik vind genoeg zo. De man ging met uh, 110 km per uur in een gebied waar je maar 30 mocht. Dus deze man is natuurlijk zijn rijbewijs kwijtgeraakt. En uh, hij parkeerde pas na het stopteken op de ja op de of zo. ofzo. Nou ja, dat zal wel. Ja, ik weet niet waar dat ligt. De politie maakte een procesverbaal op tegen de bestuurder en heeft het rijbewijs ingevorderd. Vind ik leuk! Vind ik leuk! <laughs> <laughs> tweet, tweet! Tweet, tweet! En uh, ja, dit is een beetje jammer voor die meneer. Meneer... Ja. Ja. Ben gewoon ben je stom van die meneer? Nee, ja. Ja, ben je asociaal van die meneer? Nee, <küm> hey Lullo. Hé. Hey, Hallo. We gaan even naar een lekker nummertje luisteren. Ik zit even te kijken. Ah, hij zit even te kijken. Ja. Oké. Okay. Maar uh, voor de rest, uh, ja, we gaan lekker naar de pizzaman luisteren met Sex on the Streets. Is dat een leuk nummer? Ik heb geen idee. Ik ben benieuwd. Zet hem maar aan. 74 is the year that they are now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast. And get ready for a shock. The music that they're planning to use to crumble the world of America is the Ja Mijn kabel zit vast Kelvin Harris en Kelis met Bounce Bounce Bounce Is Gewoon een lekker nummertje met Bounce Bounce oh. <laughs> oh nee, dat doen we maar niet, hè We hebben nu het welmenuutje het Of het raar maar waar, Of het appelgraai uh, Een appelgraai We hebben geen gas Dus we hebben, geen, geen, geen appelgraai nee, we hebben, Ik ben niemand om mee, appel mee te graaien Nee, nee. Dus Hé, hoor je dat? Ja, dat hoor ik, ja Heb jij iemand om te bellen? Ik weet het niet, misschien kunnen we Short bellen Short bellen? Wat heeft Short? Ik heb geen idee wat hij heeft Ik zou het tegen We bellen hem op, we gaan vragen wat hij heeft Je hebt zijn nummer toch? ik? Oh, dat was het Ja, je dingetje zit er weer op Terwijl jij de mens gaat vermaken Want eh ja, want uh, we hebben een heel lekker nummertje en we gaan even iemand bellen. En. Uh, wie gaan we bellen? Ja, wie gaan we bellen? Dat, jij gaat het nummer in toetsen, als het goed is. Hmm. Uh -oh. Dus je kan even meezingen met het liedje. Ik heb hem niet, ik heb hem niet. Heb je hem niet, nee. Nee. ik heb hem, wel. hem anders in jouw telefoon, want die doet het ook, hè? Ja, dan doen we dat dus wel. Gaat lekker, uh, Joost gaat lekker Sjors even bellen. Dat ja. is, uh, hij zit ook bij de radio, hij zit bij de technische dienst. Hij zit onder andere doet die... Uh, onder andere? De Euro Breakdown. Euro Breakdown. We gaan ook even vragen wat hij, of hij nog wat leuks heeft voor zijn programma. Een reden waarom wij naar zijn... Programma moeten luisteren. Ja, bijvoorbeeld. Hey, we hebben een bellen. Nou, worden we op een zelf gebeld. Hey. Hallo, middag. Ja, dit is het allemaal voor Hiriop. Ja, daar is hij oh, goed, Hij zit te luisteren. <laughs> <laughs> hallo, jongen. Hallo, hallo. Alles goed met jou? Ja, met mij wel. Ja, okay. dat is mooi. Je, je bent op de radio bij deze? Oh, gezellig. Ja. En dat op maandagavond? En dat op maandagavond? maandagavond uh, had je, avond, je niet verwacht. Ja, alles goed met je? Ja, met mij wel, met jullie hè? Ja, ja, ook. Ja, perfect. Nou, mooi zo. Hoe is jouw maandag geweest vandaag? Nou, ja, gelukkig wel weer de laatste maandag van deze week, hè. Ja, maar ja, het was ook de eerste van deze week, dus dat, <laughs> ja, dat heeft mekaar weer goed op. Daarom. Ja, gelukkig wel. Maar uh, ja, werken al, ging alles goed natuurlijk, hè. En, uh, maar ga jij nou, nou gewoon zijn dag vertellen? Hallo, ik nee. vraag het toch aan hem? Ja, sorry. <laughs> Joyce, jo, jo, hoe was jouw ja. dag? Mijn dag was zwaar. Dat heb nou, ik ook alles elke dag. Ik heb mijn bed gebeld door mijn werk. Oeh, oh, spannend. Het en het, het ging goed. Belt. En nu eindelijk draait alles weer een beetje. Oh, okay. oh dat zie je wel. En, en uh, wat zijn jouw voornemens van deze week? Voornemens van deze week? Ja, ja maar want het is een is nieuwe toch, week. Het hè? is een nieuwe week, dus een nieuw begin. Nou ja, vooral niet te veel doen. Niet te veel doen? Het ah, nou, is een nee, hele dat mooie Dat vind ik ook een dus goed begin. Het is weer een voornemens. beetje de spreuk van de dag. Ja. Kijk, niet te veel doen. Spreuk van de week is het. Uh, oh ja, Spreuk van de, de week. Zijn er volgende we niet week passeren. te veel doen. Niet te veel doen. En we uh, gaan we nog even over Dior Breakdown hebben. Ja. Wie staat er op nummer 1 volgende week? Volgende week. Ik heb nog geen idee. Ah, Oké, okay. dat moet natuurlijk allemaal nog bekend worden. <laughs> hè. Dat, uh, dat, dat moet nog allemaal opgeteld worden. Maar het is echt Ik een... Ik heb een afgelopen week voor je. Ja, maar die hebben we hier ook in de studio een heel mooi lijstje hangen. Die elke week vervest wordt. links van je. Wat zeg je? Die hangt links van je. Ja, niet ja, van, van mij. Hij hangt van links van, van Robbie. Eerst oh, ja. u mag ja. ik het, uh, het, aan de knoppen. De vo Volgende uur hangt die links van mij. Oké. Okay. Want dan hebben we de wisseling van de wacht. <laughs> ja. en, uh, maar, uh, vertel jij het eens, want het uit jouw mond ja. is het natuurlijk wat officieel. Even duren. de top drie. Weet je de top drie? Top drie gaat hij me vragen. Uh, nou, in ieder geval uh, zijn er natuurlijk iedere week de 40 beste platen van Europa. Dat sowieso. Deze week uh, hadden wij wel twee nieuwe binnenkomers, dat heb ik even snel uit mogen zeggen. Yeah. Eentje daarvan uh, was in handen van Britney Spears. Ik Denk alleen even die titel van die plaat. En die andere plaat die uh, was gedeeld wordt voor jullie, hè? is meets evil, dus ja, dat is toch een beetje wat ja. Ja. Ja, ja, nou in de Ja, dat zit nou achter de knoppen, ja. Ik zie nou net van Britney Spears, uh, dat was I Wanna Go. I Wanna Go, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja op nummer 33, nieuw winnen. Als we daar kijken, boven in de lijst, op drie, vinden we de Coconut Tree. Nam van Mohambi en Nico 13. ja. Coconut Tree. Ja, <laughs> Coconut Tree. Leid, dat is weer wat anders dan een lemon tree. Ja, zo is en het een, ook. En als ik nog ook een uh, groot king size bed in California king bed. Nog steeds, nog steeds zo hoog. En die vinden we op nummer 2? Ja. En, ja, Pitbull natuurlijk op nummer 1. Give me everything tonight. Oh, Give leuk. me everything tonight. Dat is en en dat een lekker is nummer. Dat is een van onze eigen Nederlander Afrojack. Oh. Wat zeg je nou? Dat alles is in handen van onze eigen Nederlander Afrojack. Ja, ja, dat klopt Onze ja. uh, Emmy winner. <coughs> Sorry daarvoor. Maar uh, <laughs> zo. <laughs> ja. oh, dus dat is uh, de top 3 van deze week. Uh, afgelopen van de, week. Van de afgelopen week. Kijk, dat nou. is een hele mooie. En uh, uh, jouw programma goeie. is wanneer? Uh, vrijdag van 3 tot 5. Kijk. Ja, het kan zijn dat mensen dan nog aan het werk zijn, hè? Dus we doen het gewoon twee keer in de week. Oeh. Kijk. Op zaterdag tussen 7 en 9 komt alles nog een keer voorbij. Oké, okay, okay, dan we, ga je weer de studio in. Dan gaan we gewoon nog een keer de studio kijk, in. Alles kijk, exact hetzelfde als de vrijdag. Gezellig. <laughs> lekker. Volgens, mij, dus, volgens mij neem je het gewoon op. <laughs> <laughs> dus j, jij zit net uh, voor het weekend in, op vrijdag? Ja, ja, ja. Zijn, een beetje, zijn ze een beetje te houden, die jongens? Ja. Ja, je maakt een hele goede show iedere keer hoor. Ja, dat, ja, is, dat mooi. is mooi. Net als wij. He? Wij doen ook ons best. Ja, <laughs> Mag ik het even uit jouw, jouw mond horen, George? Jullie ja, doen je best. Hey, yes. Ja, daar nou, dat gaan we verder uh, niet over in. <laughs> maar goed, wij gaan even luisteren naar de nummer 1 uit de Europe breakdown en mocht je de lijst willen nalezen, hij staat op internet, hè? Hij staat op, op internet. Op welke site? Www .nl, raad ik ja. zo. Helemaal goed. Nou, Als zie je wel. vrijdag we. klikken, dan zie je de Euro Breakdown dan okay. van. En dan gaan alle 40 onder elkaar staan ze na te lezen. Kijk, helemaal, helemaal goed. goed. Dus cfm.nl en dan bij het kopje Euro Breakdown. Juist. De vrijdagavond van 3 tot 5. Helemaal goed. Ja, vrijdagmiddag, hè? Ja, ja vrijdagmiddag. Middag. En dan zaterdag de herhaling. Yes. Oké, okay, nou, maar we gaan luisteren leuk. naar... Uh, Pitbull en and Everjack met give me everything. Dankjewel <laughs> Josh Kodak. I go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Neo, right.